Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Drie hooligans zijn veroordeeld tot straffen van 6 tot 10 maanden... voor hun aandeel in de strandrellen in Hoek van Holland. Ze hebben gevochten en de politie bedreigd en opgejaagd. Een jongen van 18 is veroordeeld tot zes maanden jeugddetentie. De straffen vallen lager uit dan de eisen. Het OM en de reclassering wilden ook onder meer een locatieverbod... en een meldingsplicht tijdens risicovolle evenementen. Maar de rechter vindt dat een te forse verzwaring van de straf. De film Oorlogswinter is niet genomineerd voor een Oscar. De film van regisseur Martin Koolhoven zit niet bij de vijf genomineerden... voor de niet-beste Engelstalige film. De grootste kanshebbers bij de komende Oscar-uitreiking zijn Avatar met negen nominaties en The Hurt Locker, ook met negen. De Oscar-uitreiking is in de nacht van 7 op 8 maart. Thuishulp Monique B. is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doden van een vrouw van 78. Dat was 18 jaar geëist. Vorig jaar maart stak Monique B. de oude vrouw bij wie ze in Den Haag werkte met meer dan 50 meststeken dood. Ze was uit op haar geld. De rechtbank in Den Haag kwam tot de hogere straf van levenslang omdat de verdachte weigerde mee te werken aan een onder meer een psychologisch onderzoek. De rechtbank is daarom bang voor herhaling als Monique B. weer op vrije voeten komt. Seks met dieren wordt strafbaar. Na de tweede heeft nu ook de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel van de PvdA aangenomen. In de Eerste Kamer gebeurde dat met een kleine meerderheid. 39 leden stemden voor, 34 tegen. Met de wet worden ontuchtige handelingen met dieren strafbaar. Ook als er geen sprake is van pijn of letsel. Ook het verspreiden en het bezitten van dierenporno wordt verboden. CDA en VVD stemden tegen. Het CDA sprak van symbolwetgeving En volgens de VVD zijn er al genoeg wetten tegen dierenmishandeling. Het weer. Op veel plaatsen valt er regen en het is 2 tot 5 graden. Later vanmiddag kouder en kans op winterse neerslag. Morgen een winterse bui, ook wat zon en een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. CFM. Met nu de muziekboulevard.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 Day by day you play the game or you walk away it's a new turn on a blue day and you can eat Al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. All I need is one song, one line. All I need is one break to survive. All I get is one chance to so come on. Five more hours to come up with a song.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 Iraq en and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. C -F -M. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scud Al 20 jaar. <middels> okay, Can't this. Oh. Why? Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM.